Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik oh. vind het echt geweldig. Uh, als ik maar bij de zee zit, uh, prima. Mm. Echt geweldig. Vind nou, wat ik leuk. Ja, en ben je altijd, uh, in, in Nederland, woon je altijd al aan de zee? Helaas niet. Oh, waarom niet? Nee, uh, in Johannesburg. Ja. Oh, in Nederland bedoel ik. Ja, ja, nee. Ja. Uh, in, eerst in Benveld en daarna naar ja. Zandvoort. Maar ja, ja toch wel dicht wel bij, bij de zee. zee.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 Hoe oh, ben je begonnen? En hoeveel ja, jaar is dat nu geleden dat je baby geboren werd? Al? Uh, hij is nu acht. Ja, acht jaar al. Ja, dus het schiet uh, aan de groep. Ja, ik heb maar een paar jaar daarna gewerkt, maar. Uh, ja, gesloten. Ja. En, uh, nu ben ik heel blij, natuurlijk. En ik heb jou ontdekt uh, op de website dat je dus. Uh, ja, foto's uh, op de website hebt gezet en die verko verkoop je ook. Ja. In allerlei uh, ideeën heb je daar ook bij.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 ZFM al twintig jaar. Live. live. Dit is twintig jaar GFM. ZFM. chills that you spill op my back. Keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. this my ticket test with about to be all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 Yeah, check it out Don't you That, that girl. That that that that that. that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 ja, misschien een ree of een eland, ik weet niet meer precies. Mm -hmm. Maar dat is ook leuk natuurlijk voor. Uh, hier heb je de waterleiding duidelijk. Ja, of je het weet, er zijn heel veel herten. Ja, ze komen zelfs in mijn tuin, Dus ja. Ik ben heel blij mee. Daar ben je heel dichtbij Ja, heen, heel dichtbij heen, heen. inderdaad. Dus ja. dat is weer het voordeel ja. van een overschot aan herten: dat je heel ja. makkelijk foto's naar in hele mooie ook. Ja. En heel mooi en heel dichtbij. Ja, klopt. Dus ik dacht, dat is wel uh, een goede inspiratiebron. Ja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 Nel, in, liggen-inspirations.com Wel een uh, mond vol, maar het <laughs> is wat het is. Wat <laughs> is de, nee, Nou, je, je naam zit erin, dus dat is yeah. bekend. En, en uh, de ja. achternaam, zou ik even bijzeggen is uh, Nel met één L. Met dus één je, L? Ja, ja, dan kan je makkelijk vinden.